...herman Vriend met het NOS Journaal. De oppositiegroepen in Bahrein hebben een dag opgeroepen. De oppositie wil de Grand Prix aangrijpen om meer politieke zeggenschap te eisen. In het Koninkrijk zijn scherpe veiligheidsmaatregelen genomen... ...om te voorkomen dat de autoreas door demonstranten wordt verstoord. Bij een treffen met de politie is vannacht een betoger om het leven gekomen. Vorig jaar werd de Grand Prix in Bahrein afgelast... ...in verband met betogingen tegen het Koningshuis. Sinds februari vorig jaar zijn zeker 50 doden gevallen bij de protesten.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 Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen Gouda en Woerden 9 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. A27 Breda richting Utrecht tussen knoopend Gorkum en Lexmond 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 multimassal kan naar de en die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 Dat was. Uh, ja, overal zat Duitsland in. Uh, dat was, dat was nou, niet, niet dat het erin nee, dat gestoven was, gewoon, was maar er nee. dus zat helemaal geen vloer oh, dus onder. Er zat geen vloer onder? helemaal geen vloer onder. Oh, ik dacht dat het gewoon verstuiving nee, was of nee, zo. Nee, Net nee. zoals je boter nee. altijd het zand had en, als je en, uh, op het dat, strand was. Dat uh, had één kraan in de keuken en dat, dat, dat was eigenlijk alles. Het is, uh, en uh, ja, goed, wat, wat had je na de oorlog? Niks. Dus een salamanderkacheltje. En misschien erin en nog zo'n houten rekje eromheen. Ja, Dat er was gedroogd. Mag ik je ja. vragen Wouter? Uh, uh, maar je hoeft het niet te beantwoorden. W uh, wanneer jij geboren bent? Ja, ik ben uh, uh, van 11 juni 1942... Oh, 42. Van ja, 42, ja. ja. Dus je was nog zo'n jaar of drie dat je op Zandvoort uh, ja, terecht kwam. De, de, de, ja, drie, beetje, drie, drie, drie drieënhalf en half. jaar ben ik hier gekomen. Ja, precies. En uh, ik heb hier tot uh, ongeveer uh, 52, 51 gezeten. Nou, dat is dan een aardige periode. En precies inderdaad die periode waar we het over gaan hebben van de, ja. van de wederopbouw ja. en hoe jij uh, ja. de, uh, Zandvoort uh, ja. zag. Ja. Ik heb nog één uh, vraagje, want Kees de Mandemaker... Ja. Jouw overgrootvader heb ik natuurlijk niet gekend, nee, maar ik ken de naam. Nee, maar in mijn tijd, dat ik jong was, was er ook een man de maker. En die dacht ik dat hij ook Kees de Man, maar die zat waar nu het Schelpenplein is. Ja, dat klopt. Dat is, dat is terecht, maar dat was een totaal andere. Oh, dat was een want uh, Kees Keur, de Mandenmaker, is in 1941 overleden. Ja, precies. Dus die heb jij nooit gekend, Net, want jij bent, meen ik in die tijd geboren. Ja, uh, eind 1941. Ja, dus dus uh, we uh, zijn uh, ja. ongeveer even ja, oud. Ja, ja. Goed, Wouter, uh, jij hebt muziek meegenomen. Kan je misschien zelf even zeggen waarom ja, je die muziek hebt ja, uitgekozen? Ja, en dan wou ik je eerst nog eventjes, want daar sluit de muziek een beetje op aan, ja. een geheimje vertellen. En, um, een geheimtje. Daar zijn een, we gek. Klein, op. Een, klein. een klein geheimtje. Ja, ik, ik, Pieter, jouw man, hè, ja. Pieter, en ik hebben waarschijnlijk in ons vorige leven een Bijbelvertaling gemaakt. dat weet je niet. En dat nee. vind ik wel leuk om even te zeggen. Dat de, de Dordrechtse Statenbijbel, bijbel die is uh, gemaakt en vertaald door meneer Pieter Keur. Nou. Dus dat heb ik samen met je man gedaan. Maar. Nou, wat een geweldig zeg. <laughs> nou, dat is wel even geleden denk ik. Hè? Dat, de Statenvertaling. Ja, ja, dat is in 1618 Ik wou net geweest, zeggen, want dat, dat was in opdracht van de Staten van Holland. Ja, tot, ja dat uh, tot was tot, met de reformatie, en de contra-reformatie. Precies. En uh, daar weet je veel meer van als ik Maar ik geloof dat de Reformatie toen heeft gewonnen En vandaar deze, deze statenvertaling dat, uh, Schitterend Nou, uh, ik ja. weet niet of Pieter het hoort Maar ik zal het hem straks nog even vertellen ja, is... En uh, daar heb je dus een muziek uh, bij gedaan. Nou, ik dacht, uh, laten we dan uh, beginnen met toch een beetje vrolijk muziekje En ik heb hier uitgekozen een van de kerksonates van Mozart dat, uh... Daar gaan we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 Maar wel gezellig. Uh, ja, een van de dingen, die was natuurlijk heel klein, die ik me nog herinner. Uh, de zaak bevroor dus natuurlijk in de winter. En uh, ja, dan moest er water afgetapt worden, Dan hadden we geen water. En uh, je kunt nagaan, die, die tijl stond, zo'n zinken tijl stond in de kamer. Dat ik ben met drie jaar natuurlijk in die tijl terecht ben gekomen. Dat, uh, en, en natuurlijk straf, hè. Dat, Ja, dat, uh... ja, dat, uh, dat, dat, dat gebeurde. En ja, eh, wat ik me ook nog heel goed herinner, eh, dat kun je ook niet meer voorstellen, was toen een kruidenier, knotter, knotterbedrijf, dat, eh, in de ja, Altenstraat. Knotter? Precies, in de, de Altenstraat. Ja. En dat maakte indruk, die man had een potloodse achter zijn oren, dat gaf hem enige status. En die kwam het begin van de week met een boekje bij mijn moeder. En dan kwam hij opnemen wat mijn moeder nodig had. En dat bracht hij aan het eind van de week. Zo, dat kun je toch niet meer voorstellen. Ja, maar dat heeft de firma Leek. Want ik heb hier ook Kees Leek gehad. Die hadden dan de 4 is 6 in Noord. Op de hoek van Helmenstraat. Toen Pieter en ik daar woonden, ging ik er natuurlijk naartoe. Maar toen wij verhuisden naar de Willemineweg In 1971 kwam hij nog met een boekje. Dat is nog heel lang zo geweest. Maar vroeger kwam natuurlijk... Alles aan huis. Hè? Ja. De bakker, ja. de melkboer, ja. eh, draaier, ja. de groenteman met zijn paard en wagen. Ja. Hè, ja. De, we hebben Nel Brandt hier gehad. Uh, nou, die hadden ook een, uh, een melkwijk. Uh -huh. Mensen kwamen allemaal uh, aan huis. Had je nog broers en zusters? Uh? Ja, ik heb uh, Had, een zus die is inmiddels overleden. En die, uh, ja, die, was, die is ook vijf jaar ouder dan ik. Maar, uh. maar die kwam dus ook mee, met is, je op die, het Nassauplein te wonen? Die is, ja, die is ook op het Nassauplein. Waar ben je naar school gegaan?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 En, uh, ja, dat was een hele andere tijd. De patiënt mocht het ook niet weten. Dat, uh, de bijsluiter werd magistraal verwijderd voor over de klant. Uh, dat, uh, dan werkte het gewoon beter. Het was iets geheimzinnigs. Uh, yeah. ja. op zo manier dat, dat, uh, dat, dat, dat was gewoon zo. Dat, uh, ik, uh, uh, ik vond toevallig nog, ik weet niet of ik hem nog heb... een doosje hè, van, van, van dokter Gerke uit 32. En, uh, nou, daar stond dan op die en die... S'avonds één poeder. En dan stond er niet: ...Zandvoort bad, maar Bad Zandvoort. wordt. G.A. Gerken Ja. En dan s'avonds één poeder. En je kent van die mooie kartonnen doosjes met bloemetjes erop. Dat, uh, dat is allemaal ver verleden. Ja, en die, en, die, en die poeders werden allemaal nog zelf gemaakt in de apotheek. Dit, er wordt niks meer gemaakt. Dat, dat, dat was toch uh, een hele andere tijd, natuurlijk. Nee, ja. Je zei: Mijn huis is in rusten, maar ik kan het niet laten. Ik werk nog. En uh, zei het wel niet meer uh, op het niveau van vroeger. Dat, uh, ik, uh, ik geef uh, huisartsenopleiding een opleiding, uh, die begeleid ik. Ja, precies. Maar, We gaan uh, even terug, uh, uh, uh, Wouter, naar, uh, nou, naar, naar het Nassauplein. Naar he. het Nassauplein, het nou, ja. je ja. ging naar school, ja. he, wat, wat later dan ja. die schapsschool ja, heette. Ja, ja. Uh, en, en ja, dat was ook de tijd na de oorlog dat de wederopbouw begon. Ja, nou, dat, dat is absoluut zo wat je zegt. Ik, ik, ik zeg ik heb een schitterende tijd gehad voor een kind van z'n want dat was natuurlijk uh, de wederopbouw. Uh, ja, uh, eerst werd de zaak natuurlijk schoongemaakt Dat was natuurlijk voor een kind heel interessant Dan gingen die mariniers met die kleine gele rubberbootjes de zee op En dan even later een hele grote waterzuil En dan hadden ze weer zo'n ketenwijn opgeblazen uh, Waar nu de watertoren staat Stond op dat plek uh, Vroeger voor de oorlog het Haarlemse Kinderhuis Maar in de oorlog heeft daar een grote bunker gestaan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 Dus ik ben uh, verschillende malen bij de, uh, toen nog dokter Tichelaar, dat zegt misschien oude Zandvoort. Ja, de dat was op de hoek ja, uh, van de Zeestraat, Zee ja, en, uh, en, uh, ja, ja, waar nu Frits van Kaspel woont in dat huis. Ja, ja. en uh, die kon dan weer een krammetje in mijn kop zetten. Dat is, uh, <laughs> dus, uh, maar er ja, was natuurlijk voor een kind heel erg veel te beleven, dat... Uh,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 maar daar zit nu Alessandro Sandro Beauty, ja Precies, dat was van Warmerdam. En dat, dat was wel, wel leuk, uh, dat wil ik nog even vertellen. Dat was in de tijd met paard en wagen. Nou, dat was net of dat helemaal geautomatiseerd was, want uh, dan zei hij fort. En dan ging dat paard precies één deur verder en dan stopte hij weer. Daar hoefde hij niks aan te zeggen. Dat was zo getraind, het paard, maar... Nou, dan komt er iets en dat vond hij minder leuk. Dat mijn, uh, mijn, mijn grootmoeder had uh, gewoond dat paard een, een boterham met suiker te geven. Dus op een gegeven moment, dan, op de hoge weg, was dat paard nog vijf huizen verder. En die, die wist al, die boterham met suiker die staat Dus die begon vanzelf en dan was de oude wagen Oh en, uh, en dan trok die die wagen helemaal... ...op de stoep naar die voordeur ...om zijn boterham suiker te krijgen. Als ...hoe dieren kunnen leren. Die hè? kunnen dat... Uh, <lacht> ...maar ja, wat ik op die tijd toch weet... Ik ...liep er natuurlijk veel... ...die hoge weg over naar school... ...naar die hannesgassen. Auto's had je niet. Dat was, uh, he, dat was heel... Uh, heel, <klaan> ...heel rustig allemaal nog. De enige die geloof ik toen nog een auto had... Wat ...was die inderdaad, die dokter Tegelaar... ...die had zo'n... Zo Via uh, Topolino. Het uh, uh, uh, eh. zegt bij wel, nee, wel niks. Dat, uh, eh. En dan had je naast ons op het Nasselplein, dat was toen uh, Hotel Auvernakker, daarvoor heette dat Hotel Zomerlust. Hotel Auvernakker, nou, ja, dat ja, weet ik, want dat, uh, dat was een klant van ons van de zaak. Ah, ja dat is wel best. Want daar heb ik, ik heb ja, uh, ja, nou, ja, al vanaf jongs ja. af aan in de zaak ja. gewerkt, dus ja, uh, op een ja. gegeven moment ook op kantoor. Dus. Ja. Ja. ja. Ja, en dan wat ik je dus zei boven ons, die inspecteur die is later uit Zandvoort weggegaan. Die is naar Menikhoorn, naar Venkhuizen gegaan. Ja. Dus die is uh, uiteindelijk overleden. een uh, aantal jaren geleden heb ik zijn vrouw nog eens aan de telefoon gehad. Dat, uh, die leefde nog. Dat, uh... Ja, en dan, uh, dan had je ook nog uh, bakkerij Balk in de buurt. Uh, ja. Dat brood dat werd met zo'n bakfiets bezorgd. Uh, dat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 dus als je daar als kind dan word, vind je dat niet eng en, dus, nee. uh, dan ik daar uh, veel geweest nou dat is toch wel uniek want in die ja. tijd werden kinderen eigenlijk van begraafplaatsen geweerd want ja. uh, mocht je zelfs ja. niet uh, tot nou ja. ik weet niet hoe ja. oud uh, ja. niet mee naar een uh, begrafenis is precies, uh, ja. precies ja en uh, ja dat was natuurlijk de, de, en dan, de, dan spreken we toch van ja, de, ja, de andere de, de, begraafplaats was gesloten die de, was de, alleen al, nog de algemene begraafplaats, begraafplaats maar ja, zet, bij ja. de ja. Noorderduinweg precies ja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 En zo uh, ben ik in die commissie terechtgekomen. Omdat er was wel degelijk een bepaling dat uh, historische uh, graven en graven van waardevolle zandvoorters... Die mochten niet geruimd worden. Maar dat gebeurde helaas wel. Maar er is nu...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 Because the next day the cat went out and drafted the band, and now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tootie, toot tootie blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was Boogie Boogie Bugle Boy of Company B. And when he plays Boogie Boogie Bugle, he was busy as a bee. And when he plays, he makes the company jump A to the bar. He's a Boogie Boogie Bugle Boy of Company B. He blows it A to the bar. He can't. Company jumps when he plays revelry He's a boogie, boogie, bugle boy Accompany me. He puts the boys to sleep With boogie every night And wakes them up the same way In the early bright They clap their hands and stand Because they know how he plays when someone gives him a beat He really breaks it up when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B And hey, the company jumps when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B Ja, dit komt van de Great Songs of uh, World War II. Nou, dat zijn allemaal verrukkelijke nummers die allemaal in en na de oorlog uh, populair werden. Straks gaan we ook nog een nummer van Vera Lynn draaien. Dit was van de Andrew Sisters, de Boogie Boogie Buggle Boy. En als je zo'n act weer ziet op het Raadhuisplein hè, van die de drie, mooie vier, drie mooie dames en die sergeant, dan hoort u deze muziek uh, allemaal. Ja. Pouter, nou. Ja, nu het nu toch eventjes over die oorlog hebt. Uh, kijk, zo'n zo begraafplaats is natuurlijk een heel geschiedenisboek. Want uh, er ligt een groot gedeelte van Zandvoort begraven. Hè? Maar uh, ja, uh, ik heb me er altijd voor geïnteresseerd. En, uh, ja, dan, op een gegeven moment valt je dan iets op. En er uh, was vroeger, en dat zullen sommige mensen nog weten, was een, uh, werden van die snoepjes, die zuurtjes gemaakt bij Petrovic.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 En dan word je nieuwsgierig, dan denk je van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Eh, nou, toen bleek dat meisje, bleek, en dat is even mijn eh, relatie met die oorlog, die bleek eh, na de bevrijding door een dronken Canadees dood op zijn gereden. Die is de stoep opgevlogen en dat meisje, en die vader heeft dat niet kunnen verwerken en die is drie maanden later van het balkon gesprongen. Wat dat een is, tragedie. Uh, ja, ja, dat is een tragedie, maar dat, dat zie je dan op zo'n steen, hè, dat, eh, dan, eh, maar dat is even terzijde van, de, van mijn interesse ook voor de algemene begraafplaats. Dat, en uh, daar, als je daar rondloopt, en <tie> ik loop daar zelf ook uh, graag rond... Uh, dan zie je inderdaad uh, burgemeester Beekman, dokter Gerk, ja, ja. Uh, uh, uh, uh, meneer Blauwboer... Uh, Blauwboer, uh, Blau dat was een drogist. in de ja, in Weet je dat? Had... Mevrouw Blauwboer. Ja, maar tante Ans Blauwboer. Kijk, de... de um, haar man was in. Uh, onge of, althans door longontsteking uh, yeah. gestorven. Uh, nadat hij uh, kou had gevat bij het uh, kabelwachtlopen. Ja, ja. Dat, dat ja. was dus ja. ingesteld door de Duitsers. Ja. En je moest ja. dus dan de, Niet tegen sabotage. Ja, ja. de, de communicatiekabels en wat er ook was uh, beschermen. <coughs> dus Tante Ans was uh, weduwe. Zij had de zaak op 46. Onze zaak zat op 50. straat ja. 50. En toen mijn moeder uh, weduwe werd onverwacht uh, in november 1944... toen mijn vader dus uh, overleed... ja, toen hebben die twee vrouwen ontzettend veel steun aan elkaar gehad. Oh, yeah, yeah. En iedere zaterdagavond kwam tante Ans dus bij ons... Ja, ja, ja, ja, ik denk ah, hoorlijk, van maar, het witte, zilver, witte, witte zilveren precies, haar met zo'n knotje. Ja, precies. Ja. Dat zo herinner ik <coughs> mij er ook nog. Ja, ja. En dan laten, nam ja. ze dus. En dan speelden we dus ganzenbord of dat soort dingen. Ja, ja, er was ja. geen televisie. En nee. dan waren we allemaal al ge gebadderd en in pyjama. Ja. En dan kwam Corrie Holmberg van de.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 Ja, maar ze stopte mee, maar ze had een jubileum, hè, dat ze zoveel jaar in de zaak stond of ja. zoveel jaar. Ja. ja, en dat is opvallend. Hè? En, en de klanten die hadden dus uh, ja, een muziek uh, geregeld. En ja. dus echt ja, ja. de Dat ja. was heel erg leuk. Ja. En dan al praten en dan denk je aan de overkant, dat was het, uh, dat wat douchebad, wat je weet, ja. dat ken je wel. Dat ja. is, ben ik ook nog geweest.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 Dat weet ik nog. De zat helemaal in de knoop. Dus ik man uiteindelijk met mijn schoen onder die doos gegaan. <laughs> want anders was je tijd om. was je tijd om wat je moest. Korte tijd dat doen. Dat, uh, ja. Ja, je nou, kunt het is... niet meer voorstellen. Ik woon ik, nou in een huis met twee badkamers. Maar dat je vroeger zat je in een huis en dat was niks. Eén nee, kraan. Nee, een kraan. Eén kraan. Dat was koud alles. water. En koud water. En in de winter werd, werd, werd, werd er een tijl neergezet. Want dat water bevloor. Dat, uh, zo ging dat.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 Uh, tot je van Zandvoort uh, wegging daar in het Nassauplein en daar zijn dus dan geen verbeteringen. Want het was een nee. huurwoning, neem ik aan. Maar het was een huurwoning. Dat, is, dus uh, dat ene kraantje en dat... Nee, maar uh, we, in die tijd, de eerste jaren, dat, was alles op de bon. Je weet het wel, de, ja. die, die, die distributie... Moest, weet, moesten we naar het postkantoor en dan kreeg je ze een bonkaart... Ja. En dan kon je zoveel brood krijgen. Hè? Dat kun je helemaal niet meer voorstellen. Dus, ja. Nee, want uh, de jonge lui... Uh, hè, die denken dat uh, na de oorlog... Uh, ja. Meteen eigenlijk alles opgelost was. Ja. Maar dat is helemaal ja. niet zo. Ja. Hè, dat, uh, nee, het is hey, nog oh. heel lang dat de dingen nee, op de grond zijn uh, geweest. Dat is, uh, dat, uh, weet je daar niks van? Ja, dat weet ik wel. Nee. Ja.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 The washing on the secret line Have you any dirty washing, mother dear? We're going to hang out The washing on the secret line Cause the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just run along without a care We're going to hang out The washing on the sea. If that seat-free line's still there Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, Hoping this finds you well Sergeant says I'm doing fine A soldier and a heart Here's the song that we all sing This This'll make you love We're going to hang out the washing on the sea-free line. Have you any dirty washing, mother dear? We're going to hang out the washing on the sea-free line. Cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just ride along without a care. We're going to hang out the washing on the sea line. The washing of the secret line, if that secret line still there. Just run along without a car. We're gonna hang out the washing on the sea. Free luck. If that sea. Free still there. Nou, u heeft uh, heerlijk weer geluisterd. Flannigan en Ellen. En straks gaan we nog naar Veralin. Helemaal nostalgische muziek, ook voor mij. En, eh, uh, Wouter. Uh, uh, we hebben ja, we zijn al bijna aan het laatste blokje ja, toe. Ja. Dus uh, nou, uh, ja, vertel ja, nog eens even wat je nou, zit ja, uh, ja, ja, Wat je hard hebt. Het uh, is uh, altijd een, een probleem om Zandelen te bereiken. Ik zeg altijd tegen mevrouw, ik heb net zoveel tijd nodig om in Haarlem te komen van de bos of van Haarlem naar Zandvoort. Het laatste stukje, want. <laughs>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 Jammer dat die, dat die tram, dat een prachtige sneltram kunnen zijn. Dat is natuurlijk schitterend geweest. Ja. Dat nou, is naar mij nou, historische een tracé vergissing, uh, voor, historische hè? vergissing geweest. Dat ja. is, uh, nou, ik denk maar wel goed. dat iedereen het daar, of althans het ja. groot niet iedereen. Je mag natuurlijk niet generaliseren, nee, maar nee. toch wel heel veel mensen ja. het daarmee eens zijn. Ja. Hè? Ja, Want dat het openbaar is het. vervoer uh, ja. is daardoor ernstig ja. uh, aangetast. Ja. Hey, je ziet ja. de trein, vrij ja. tracé. Ja.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 En ja, dat, dat, dat was zo lekker. Want het werd op een oliestelletje ge, uh, gemaakt. Hè, en dat zat uren te sudderen. Ja, gort met stroop. hè. Ja, en dat, ja Als dat, ik dat tegen Pieter zeg, stroop. Ja. Dan zegt hij, nou, daar hoort suiker in. Maar voor mij hoort er ook. Net zoals ja. uh, kapucijnen en, en bruine had, bonen met stroop. Ja, een ja, beetje ja, een dat, karamelachtige smaak. Ja, ja, door ja. dat eindeloos lang inkoken op dat oliestel. En de grootste ramp voor een huisvrouw in die tijd, dan werd gegild, dan was het oliestel gaan walmen. Oh Weet ja. Weet je, dat, nou, dat had je van die oliestellen ja. Eén pitters en drie pitters en hallig. Met zo'n raampje ervoor. Drie pitters kan ik me niet herinneren, wel een één pitter, want daar werd ook het vlees op gesudderd. Ja. Maar je moest inderdaad zorgen dat die pit net hoog genoeg was. Ja, en, dan, anders, dan, en dan was de hele keuken was zwart. Eh, zwart. ja.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 Ja. ja, dus dat... Uh, maar ja, dat zijn allemaal nu vergeten beroepen. En vergeten uh, dingen. Ja, dat, uh, en als je dat... Uh, ik, ik zeg dat was als... Dat zegt me, mevrouw die zegt, nou, het, uh, het lijkt wel of je uit de vorige eeuw bent. Ik zeg, ja, dat klopt ook. Ja, dat zijn ook uit de vorige eeuw. gaat ook over de vorige eeuw. Ja, <laughs> maar het is ook zo. Ja, want maar, ik bedoel, dat, ik dat je... vergeten de mensen gewoon dat het na de oorlog armoed troef was. Het was ja. natuurlijk... Het was beter dan in de oorlog... Hè,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 Want met Katie hebben we jouw ouders nog tot het allerlaatste contact uh, ja. gehad. <coughs> Wouter, we, we gaan uh, zo afsluiten. Ik denk helaas, want dat vind ik dan zonde. Uh, want dan kunnen we dit gesprek niet afronden. Dat Vera Lynn erbij uh, inschiet met de Whitecliffs ja. uh, of ja. Dover. Ja. Maar uh, je hebt nog wat. Uh, je hebt nog gort met stro bij. Je hebt nou, nog wat ik ja. Is er nog iets het, het, het, wat je. Nou, je hebt nog ik, twee wat, minuten. Wat, dus. wat ik altijd weer interessant vind. Als ik zo. Uh, dat in Sandwich toch een heleboel.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 Zo zijn er meer van. van heb van, jij net als Arie ook zo'n grote verzameling? Wat verzamel jij? Eh, eh, Arie heel, eh, heel, verzamelt eigenlijk alles. Nou, maar, eh, ik, ik heb vrij veel boeken. Daar ben ik erg in geïnteresseerd. En uh, veel het, uh, Ja, zo dingen die uh, allemaal met Zandvoort te maken. Ja, precies. Hebben, ja. Heb je ooit wel overwogen om terug te komen naar Zandvoort? Of blijft het Brabantse land uh, je toch trekken?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 met die fotoreportage. Het luchtfotoboek. Ja, precies. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat is nog is steeds is, een he? van de dat geweldigste dingen. Ja. ja, vind ik zelf ook geweldig. <laughs> ook, ja, dat is, fantastisch is hè. En seinboek. het is ook niet meer te krijgen. Dus dat, uh, uh, nee, mensen, nee. als u dat nog heeft, wees er zuinig op. We zijn aan het eind gekomen van dit bijzondere programma. Dank je wel, Wouter. Dag, dat gedaan. je jouw herinneringen ja. met ons hebt willen delen. Ja, erg leuk. Dank je ook Wim voor de support die je ons gegeven hebt. Daan, bedankt voor de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 Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar veel belangrijker, we gaan het hebben over de firma Artoon. Dan zullen die zandvoerten zeggen: van wie is dat dan, wat is dat? Wij hebben vroeger hier een platenfabrikant eh, gehad in Zandvoort. De firma Artoon. Die zat eh, achter de Corodex. En die maakte 78 toerenplaten. Onder andere van Shaki Schram van Rijk Gooien, Sonny Krainkamp en een heleboel Zandvoerters. En. Eh,